De wegwerkzaamheden bij Amsterdam veroorzaken nog altijd vertraging, vooral op de A4 vanuit Den Haag tussen de knooppunten De Hoek en Badhoevedorp. 25 minuten oponthoud daar en op de A9 van Alkmaar naar Diemen 10 minuten vertraging tussen Badhoevedorp en afrit AMC. En op de A10 de Ring Noord van Amsterdam bij de Koentunnel staat het vast tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens, daar ook 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 I'm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 Verder natuurlijk, uh, ondanks dat het feit dat het voetbalseizoen voorbij is... Uh, veel activiteiten op uh, Duintjesveld tijdens het Hotsknotse Begonia voetbaltoernooi. Een gezellig, relaxed, uh, voor recreantenvoetbal. Maar uh, gisteren begonnen vandaag vele activiteiten en ook morgen nog vele activiteiten. Dus uh, hebt u zin in een gezellige dag op het uh, voetbalveld? U bent van harte welkom bij het Hotsknotse Voetbaltoernooi.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 stop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 de stopworts meegenomen. Albertje. Een man van de tijd. Hè? Ja, heel goed. heel <laughs> goed. Yo, I feel it coming in. en hit van alweer heel veel maanden geleden. Daft Punk en de weekend was zat. Weer tijd voor informatie bij antwoord op zaterdag. En het is weer geheel iets anders. Vertel. Het is ook iets wat, wat, wat regelmatig bij mij in de buurt ook wel eens voorkomt. De, als je Vuurwerk. Hebt, hoe raad je het? Midden in de nacht. Ja. Dus, maar daar, zijn, daar is de gemeente mee bezig. Vuurwerk.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 Ik hoop dat dit bericht iedereen bereikt in Zandvoort. Want het is af, absoluut echt vervelend hoor. Want je, je, je ligt te slapen. En dan is, ik begrijp het wel als je een feestje hebt. Maar je, je mag als particulier geen vuurwerk meer gaan. gaan we nou zeuren, Albert-Jan? Ja, ik, hoor, maar, ik een klein maar, beetje zeur. Ja, ja, nou ja, ik, ik, ik maak me daar niet zo druk om. Maar mijn vrouw wordt er niet vrolijk van. Oh, Oké, okay. nog zo gezegd. Geen bommetje. bommetje. Ja, en dan gebeurt het toch hè. Au, au, au, Special oh, oh. For you. ready: Uno, two, three, When I was a boy, just a The Grade, mama used to say, Don't stay out late with the bad boys. Always shoot the pool. Giuseppe gone to flunk a school. Boy, it make me sick. All the thing I gotta do, I can't get no kicks. I always got to follow rules. Boy, it make me sick just to make the lousy bucks. Gotta to feel like a fool. And the mama used to say all the time. No respect, what do you think you do? Why you look so sad? It's not so bad, it's a nicer place I'll shut up your face That's my mom, I can remember Big accordion solo Play that thing Really nice, really nice But Soon come a day, gonna be a big star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 Ja, ik kwam deze plaat laatst tegen. Ik denk die moeten we weer eens draaien. Joe Dolce hoor je en shut up at your face. Het leuke is van deze single van Joe Dolce, Later gebruikt door onze eigen dingetje. De Standforter Frank Paardenkoper. En die heeft ook een hit gescoord met datzelfde plaatje. En dat ging dan zo. Moeten luisteren, ik heb de mooie verhalen voor jou. Uno, tre, trezi, quattro, wer te lang geleden.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 Hey. Hey. Maar slaat dat nou weer op. Hey. Ha, die hey. is er aan hey. Hey. Tutto hey. hey. Hey. het normaal? Ik denk dat een groot hey. Je bent nog lang ster. Hey. Maar het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 Op 15 juni organiseert Zandvoort voor de eerste keer het evenement 24 Hours Zandvoort. Maak 24 uur lang kennis met een onbekende kanten van Zandvoort. Met een uitgebreid programma van activiteiten kun je alle hoeken van de kustplaats verkennen. Trouw voor een dag met je beste vriend of vriendin op het strand. Doe mee aan een moordspel. Ga onder begeleiding van een gids in alle vroegte de duinen in. Draai de sterren van de hemel tijdens de vinyl workshop. En kom in zomerse sferen met echte Zandvoortse cocktails.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 in 1990. Deze van de, de Duitse groep Snap. You're a had a little boy. Het blijft een leuk plaatje. Dus we hebben met plezier voor je gedraaid hier bij Samford op zaterdag. Don't go, away, don't go away, don't go away stay If I save a place for you I got a place for you Don't go away, don't go away You don't even have to try No other lips can make me cry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 Tijdens deze Cubaanse middag in theater De Krocht. En dan had je het over Gabriel Denise. Ja, mag die? Ja, natuurlijk, oh, natuurlijk. Nee. Ja, Hij is voor ongeluk, mm -hmm. he? met het vliegtuig. Helaas, helaas wel. Helaas, helaas. Mooi wel mooie muziek. Quem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 ik weet dat dat não Ik weet dat je het ik weet dat En de porque eu não te quero mais nem kerk.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 Ja, vijf minuten voor uh, vier uur. Heb ik even geen rekening mee. maakt niet uit, gaan we wel oplossen. Nog twee platen tot het nieuws en uh, weer van uh, vier uur. En een van die twee platen is een plaat uit de jaren tachtig. De damesformatie Mai Tai uit Amsterdam. Drie dames en ze scoorden vele hits in de jaren tachtig, waaronder deze history.